Katrien Straatman met het NOS Journaal. De corona-app is af en het is de bedoeling dat die op 1 september gelanceerd wordt. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Uit testen is gebleken dat de app een aanvulling is op het bron- en contactonderzoek. Daarom vindt het kabinet de app een goed genoeg... goed genoeg om het middel in te zetten in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Op de app kwam veel kritiek, onder meer dat het kabinet de invoering overhaaste. De app heeft ook al een naam, de coronamelder. En de hacker die afgelopen nacht inbrak op het Twitter-account van Geert Wilders... deed dat voor de grap. Tegen de NOS zegt hij dat hij na de hack niet goed wist wat hij ermee wilde... maar na een tijdje, uit naam van Wilders, complottheorieën begon te retweeten. Ook verving hij de foto van de PVV-politicus... door een karikaturale afbeelding van een zwarte man... De hacker zegt dat zijn actie samenhangt met een grootschalige hack, ook afgelopen nacht, van accounts van Amerikaanse prominenten. Een Amerikaanse hacker zou hebben geholpen om daar extra beveiliging op het account van Wilders uit te zetten. De datadeal die in 2016 door de VS en de EU werd gesloten over de uitwisseling van persoonsgegevens moet worden herzien. Volgens het Europees Hof van Justitie zijn de gegevens van EU-burgers in de VS minder goed beschermd als in de EU zelf. En daarom moet er volgens het Hof een nieuw systeem worden ontwikkeld om de data veilig uit te kunnen wisselen. In Madrid zijn vanochtend de Spaanse coronaslachtoffers herdacht. Koning Felipe uitte zijn medeleven aan de families van de ruim 28.000 overleden mensen en er werd een minuut stilte gehouden. Er waren zo'n 400 aanwezigen, mensen uit de zorg, nabestaanden van coronapatiënten, maar ook een hoge delegatie uit Brussel. Het weer, het regent nog af en toe, maar geleidelijk worden de komende uren droog. Vanmiddag wordt het hooguit 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door en dan blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort. En het is de laatste uitzending van dit jaar... en het is een hele bijzondere uitzending. Aan de knoppen, techniek, regisseur... verantwoordelijk voor muziek... Thomas de Jong. Thomas, fijn dat je er bent. Heb je leuke muziek uitgezocht? Ja. Oké, okay, daar gaan we straks naar luisteren. En aan tafel heb ik drie... Uh, illustere figuren, bekende Zandvoorters. Uh, ik zie daar tegenover... me Gijs Beekhuis. Daarnaast zit Jan Hollander. Daarnaast Willem van Duin. Want, dames en heren, we gaan vandaag praten over de reservepolitie. En dat is niet zomaar een instituut. Dat was in Zandvoort een heel bekend instituut. En ja, velen zullen er alles van weten. Maar deze drie mensen weten daar het meeste van. En daarom ben ik blij dat ze hier zijn. Welkom dat jullie hier in onze studio zitten, heren. Eh, ook welkom aan alle luisteraars hier in Zandvoort de regio en ik weet zelfs ook in het buitenland... er zijn vele mensen die zitten te luisteren op dit moment naar dit programma. Mijn naam is Pieter Jastra en heeft u vragen tijdens de uitzending... aarzel dan niet, bel 023 57 30393. U komt dan rechtstreeks in de uitzending... en de heren beantwoorden graag uw vragen, opmerkingen... geef informatie, dus bel op 023 57 30393. Goed, reservepolitie. Wie van jullie is de hoogste in rang? Was de hoogste in rang? Was voorzitter? Uh, dat waren we allebei. Gijs in 91 En ikzelf in 1988. Voorzitter van de vereniging dan. He? Dan ben jij de oudste. De Ik oudste voorzitter. De oudste. Ja, dankjewel. Ja. Ja. En uh, de baas van het korps was eigenlijk in die periode... was uh, eerst uh, onze inspecteur Methorst... Ja? En toen die in de, de tachtig jaren terugtrad, was dat uh, de heer Gerrit Schaap. Oké. Okay. Ons wel bekend allemaal. Laten we even naar de geschiedenis teruggaan, mensen. Want ja, met die reservepolitie. Uh, hoe is die reservepolitie eigenlijk ontstaan? Ik heb begrepen, die is inmiddels 65 jaar oud. En dus meteen na de oorlog is dat opgericht. Weet jij er iets van, Gees? Nou, dat is natuurlijk uh, ver van mijn tijd... Maar ik weet dat het ontstaan is uh, van vlak na de oorlog... om uh, ondersteuning voor het gezag. En uh, daar hadden ze mensen voor nodig toen de tijd. En daar is eigenlijk uh, de reservepolitie van ontstaan. Wat, wat weten we eigenlijk van de Zonvoorts uh, reservepolitie? Het verleden, de geschiedenis. Wanneer, wanneer is het begonnen, die geschiedenis in Zonvoort? Willem, weet jij daar iets van? Maar jij bent de oudste van ons uh, allemaal. Uh... Even een microfoon voor je... 1 mei 1963 werd de vereniging opgericht. De Vereniging Reserve Gemeente Politie Zandvoort. Ja. En op 24 januari 1964, dat was dus het jaar later. Ja. werd het koninklijk goedgekeurd zelfs. Ik ga even snel rekenen, dat betekent. dat uh, het Korps Reserve Politie Zandvoort. de vereniging, eigenlijk. in januari aanstaande 50 jaar bestaat. Precies. Dat is exact zoals het is. Ik wilde wel meteen even bijvertellen dat je zult je natuurlijk af gaan vragen, hoe ging het dan? Nou, het ging eenvoudig zo, er kwam iemand aan de deur, als ik in dienst geweest was. En dan werd er gevraagd, waar wil je bij? Bij de beursbescherming burgerbevolking, bij de uh, nationale reserve, of wil je bij de reservepolitie? En dan, werd, en dan koos je een van de drie, en dan was je in dit geval bij de reservepolitie. Had je wel een keuze of kon je ook nee zeggen? Je kon, je kon kiezen uit deze drie. Verder was, werd er niet over gediscussieerd. Dus je was er gewoon bij, klaar. En wie kwam er bij jou aan de deur? Dat was meneer Koenraad. Ook een, een oude getrouwe die jaren in het korps heeft uh, zich gemanifesteerd. En zo kwam je bij het korps? De vereniging, wat zo heet het, de vereniging in Reservepolitie ontvoert. Zo kwam je erbij, ja. En dan kreeg je een pakje? En dan werd je een pakje aangemeten. Dat was toen nog zo'n heel zwart uniform... Ja. Het zag er een beetje duister uit. Maar we waren toch wel herkenbaar als politiemensen. En uh, ja, je kunt daar natuurlijk veel en later zijn. Die, al die uniformen zijn natuurlijk sterk verbeterd. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat we gewoon niet meer herkenbaar waren. In die zin, je kon niet meer zien of je nou een reservist was of een beroepspolitieman. Oké, okay, dan gaan we uh, uh, nog eventjes daarvoor. Want dit is het, de vereniging uh, uh, in Zandvoort. Maar de reservepolitie, heb ik begrepen, is van een oudere datum. Hè? We hebben net gehoord van Gijs. 1945 is het opgericht onder de naam van Laar, de verzetsgroep van Laar. Maar de reservepolitie eh, is, is ouder. Die is, dacht ik, van 1948 zo'n beetje. Ja, wat ik uh, uit de stukken van vroeger nog wel eens gezien heb... Dat, uh, U hoort Jan Hollander. Van uh, uh, Bettes Balladux leg ik toen een uh, plakketje waar dus uh, de oprichting bekend werd gemaakt... van de reservepolitie Zandvoort. Ja. En daar waren toen Piet uh, Jauwkers en Bertus Balladux waren daar eigenlijk de oprichters van. En zo is eigenlijk in, in die periode eigenlijk, uh, het korps uh, verder uitgebreid. En uh, ja, eigenlijk uh, heeft het uh, zo mogen... Uh, ja, zich mogen ontplooien de afgelopen decennia. Oké. Okay. Uh, kon je er zomaar bij komen of was de leeftijd aangebonden, Jan? Uh, de leeftijd was in ieder geval dat je minderjarig, of meerderjarig was. dus niet 21? Gewoon, 21. Ja. En uh, van goed gedrag. Dus geen uh, strafrechtelijk uh, verleden. Parkeerbekeuringen? Uh, nou, dat maakt niet uit. Nee, maar echt misdrijven die je inderdaad... Ja. Uh, dat je inderdaad uh, echt een strafdaché van vroeger had. Uh, waar je inderdaad... Uh... En bejaarden, die mochten niet bij? Nee. Was het die, maximum moest, die moest trainingen volgen. Hè? Jij zegt, ga je 60 jaar? Ja, tot uh, 60 jaar. Dat was de einde oefening. Oké, okay, en dan moest je eruit? Ja, moest je eruit. En wij hebben, uh, met name Gerrit Schaap... nog een jaartje langer. Want op dat moment gingen we toen over... Uh, van gemeentepolitie naar regiopolitie. Uh, regio Kermeland... Ja, en daar gingen, er gingen heel wat dingen, moesten er gaan veranderen binnen de reservepolitie. Want we hadden natuurlijk reservepolitie in Zandval, maar ook in Halem, Binnenbroek, Hillegom, Bloemendaal. Daar zaten allemaal reservepolitieverenigingen. En dat moest één worden, ook onze beroepskorpsen moesten één worden. Daar, daar was natuurlijk wat tijd mee gemoeid. En toen hebben ze Gerrit nog even een jaartje aangehouden. Dat was eindelijk het, het, het, het, het, het einde van het Corps politie de dus samenvoegen. Want jullie waren een hechte groep hier in Zandvoort. Ja, ik doe nog steeds weer dat het bij, tenminste bij mij, dat het bij elkaar gevoegd is, we hadden echt in Zandvoort had je echt een, een hele hechte groep. En uh, ja, er komen ineens wat vreemden tussen met vreemde regels hè, waar we ons aan moesten houden. Maar ook het werk ging een beetje de andere kant op. We deden in Zandvoort uh, echt alles. Uh, van, van circuit, maar ook strand, het dorp. Uh, controles, uh, horeca Alles uh, draaide weer in mee in de algemene dienst. En later ja, was het toch natuurlijk voor een buitenstaander wat vreemd. En, en gingen ze toch meer specialiseren in de alcoholcontroles, het verkeer. Dat soort uh, activiteiten. Ja, en daar zijn we natuurlijk een hele hoop mensen van verloren. Want ik vind, uh, en, en dat blijf ik altijd vinden... Een, een politie is een hulpverlenende instantie. En dat hadden we in Zandvoort hadden we dat behoorlijk hoog in het vaandel staan. Wanneer is er een einde gekomen aan de, de, de Vereniging Reserve Politie Zandvoort? Jan? Uh, als ik het even terugkijk... Ik ging met nog een collega's... In 2007 stopten wij. Dat was inderdaad ook de afbraakperiode... dat het posthuis op het circuit uh, tegen de vlakte ging... En dat we nog een kleine locatie op het circuit uh, hadden. En in die periode is eigenlijk uh, ook uh, dat gestopt dat we eigenlijk dienst deden op het circuit. Ook aan de, naar aanleiding van een uh, rapport wat uh, toen uit het Korps Haarlem uh, naar voren werd gebracht. Wat er uh, reservepolitie deed op het circuit. En ook uh, landelijk werd dat uh, naar voren gebracht van uh, dat... Uh, Politie niet meer aanwezig kon... en mocht zijn bij, op terreinen waar dus evenementen waren. Ze moesten zich dus buiten de locaties van de, de evenementen bevinden. Dus niet meer op, de, op het circuit, zeg maar, toen de tijd. Ja. En zo is dat eigenlijk in 2007 eigenlijk overgegaan. We gaan even naar de muziek luisteren. MUZIEK <tied> Je bent mijn aller, allerliefste, vind ik zo slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer. Hoe dan. er is maar één. Hey yeah. terug bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Heeft u vragen, want we praten over de reservepolitie... dan moet u even bellen 023 57 30 393. En u komt dan rechtstreeks in de uitzending... en u kunt die vragen stellen aan de heren reservisten die tegenover me zitten, Gijs Beekhuis, Jan Hollander en Willem van Duin. En doet u dat, uw vragen worden dan onmiddellijk beantwoord... Goed, we hebben het eerste blokje gepraat over de geschiedenis van de reservepolitie. Uh, ik wil toch nog wel even weten. Uh, Willem van Duin die zei, ik werd uh, benaderd uh, van je hebt een keuze van ja, ja, ja. En je moest ja zeggen. Maar dan zeg je ja en je krijgt een pak aangemeten. Maar eigenlijk weet je niets van de wet af. Uh, moesten jullie geen cursussen volgen? Jazeker. Iedere vrijdagavond waren we zogezegd de klos... En moesten we naar een... Er is een het is laat het is steeds veranderd, de locatie daarvan. Maar hebben we dus les gekregen. Jaap Metros was een van onze lesgevers. en uh, Hij had zelf uh, staatsinrichting, gaf hij bijvoorbeeld. Maar je, je kreeg ook les van een adjudante van, van beroepspolitie. Die les gaven in wapenbezit. Uh, wapen, uh, hoe behandel je een wapen? Mochten jullie rei? een wapen dragen uh, tijdens jullie dienst? Niet tijdens de dienst. We droegen wapens als we dus naar de schietbaan gingen. Ja, maar tijdens als je op het circuit erg stond te posten... had je geen wapen bij je. In, in, zeker in het begin niet. Nee. Maar je had wel een holster uh, om. De, de, een holster waar we dan altijd eventueel een... een, een of kranten? Nee, nee, een banaan zat er bij mij meestal in. Een banaan? lunch een lunch banaan? Ik ja. herinner me dat jij een keer met een banaan... bij de ingang van het circuit stond ja, in je holster. Dat is een heel grappig verhaal. Er kwamen twee Duitsers achter me staan. En die tikten op die holster en die zeiden... Herwachtmeister... Was daar drinnen? En toen zei ik, ja, dat draai je nooit. Nou, was dan, was dan, na. En ik zeg, ik maakte de holster open... pakte de banaan en richtte op die twee Duitsers... die daarna op ter aarde neerzegen... en nu nog in, waarschijnlijk in het roergebied lopen rond... te vertellen dat in Zandvoort de politie met een banaan in zijn holster liep. Ja, heerlijk. heerlijk. Ja. Daar, je er tussendoor Ja. Maar we deden, ook, we deden ook heel veel communicatie bijvoorbeeld... Nu, je moet niet vergeten dat als er bijvoorbeeld een Grand Prix was... dan stonden wij langs de baan met onze mobiele phones... alles te regelen wat er maar te regelen was. Dat is altijd zeer onderschat... maar dat is toch een hele belangrijke taak altijd geweest... van de reservepolitie. Niet alleen met het bezit, want dan stond je dus met een mobiele phone... en je moest toch ook maar weten hoe je daarmee omging. Ook daar waren opleidingen voor geweest. Elke vrijdagavond ging er wel weer een stukje over... Wat is, je, wat is je vaktaal? Hoe gebruik je het? En wat doe je ermee? En je vroeg opleiding. Er, er de wetten moest je ook leren. Wet, wetgeving bijvoorbeeld, ja. was een onderdeel daarvan. Jan kan er waarschijnlijk wel wat meer over. Nou, Jan Hollander. Nou, we begonnen inderdaad, zoals Willem dat al zei, met uh, geoefend man. Zeker in de beginperiode. Had je die doorlopen, dan uh, werd je meer man. Dat was ook weer een studie. En wilde je nog verder. En dat uh, zijn Gijs en ik en nog een aantal geweest. Die gingen dan naar Haarlem toe om de cursus reservebrigadier te volgen. En eigenlijk uh, ja, was dat het, het hoogst haalbare wat, wat, wat mogelijk was eigenlijk. Gaf dat een extra streep of zo? Nou, je, je kreeg een, een, een lauwertak met een, een, een, ja, een, een kroontje erin. Dat, dat was dan uh, de bevorderingssituatie. Uh, dat je dat, uh, als je bevorderd werd, dat op je schouder uh, mocht uh, dragen. Ja, maar nu hebben we de wetten gehad, wat jullie al moesten leren op cursus. Maar jullie moesten ook goed getraind zijn, sportief. Ja. Wat deden jullie daaraan? Uh, uh, Sportscholen hadden we nog niet? Nee, we deden wel wat uh, exercities... Uh, om in ieder geval uh, de, de, eenheid, uh, de eenheid binnen de groep te bevorderen. We deden mee, zeker in de beginperiode, aan de, de airborne mars die één keer per jaar werd gehouden in uh, Oosterbeek. Wat is dat? Is dat, de vier, dat een soort dat vierdaagse? Een soort uh, eendaagse wandeltocht. Die, uh, Alleen voor politiemensen? Voor politiemensen... Voor militairen, uh, nou, je kan het zich niet noemen, maar ook voor burgers, zoals wij dat noemen, die dan gewoon 25 kilometer of 15 of 10 konden lopen. En zo hebben wij als korps toen de tijd uh, vele malen de eerste prijs mogen behalen. Waarop? In de categorie politiegroepen, 25 kilometer. En, uh, ja, dat maar dat betekende ook oefenen van tevoren. Ja, dat, dat deden we dan ook onder de leiding van uh, hoe heet dat, Gerrit Schaap. En later door uh, uh, Gijs Beekhuis. Die heeft ons uh, ook de, de nodige exercitieoefeningen bijgebracht. En dan gingen we op het circuit uh, ja, in allerlei uh, wandelvormen. Halt en staan stil en uh, noemen het allemaal maar op. In ieder geval dat het er zo in zat... Ja, dat we eigenlijk als een, een fantastische eenheid uh, voor de dag konden komen. Even, even naar Gijs toe. Gijs, was jij zo'n driller uh, van je korps? Nee, nee, ik was geen driller, maar ik heb uh, vijf jaar uh, militair geweest. En in die periode gaf ik af en toe uh, exercitielessen aan dienstplichtigen. Dus ik wist hoe je het een en ander bij moest brengen. En dat ging bij uh, het reservekorps uh, heel vlot. Je hebt toch allemaal heel mensen... Die toch een beetje dezelfde richting uitgaan. En dat is met exercitie is dat heel belangrijk. Oké, okay, nou hebben we even de opleiding gehad. En wat ik me kan herinneren van jullie als zeer actief korps. dat was dat er op een gegeven moment op het circuit een eigen post werd gebouwd. Wie kwam met het idee hoe hebben jullie dat gedaan? Jan of Willem? Willem, ja, Kom even dichter bij de microfoon, Willem. We hadden, we hadden natuurlijk een directiekeet. Daar zijn we mee begonnen. Een enkele directiekeet. En omdat alles zo snel groeide en alles zoveel zo vroeg... Jullie hadden 54 man reserve. Ja, dus later werden dat er 54. Dus werd dat al te klein. En hebben we er net zo'n keet bijgekocht. Die twee tegen elkaar aangebouwd. Met altijd, eigen contributie in, betaald. Ja, in eigen ja. beheer allemaal. En we hebben er zelfs een open haard in gebouwd. En we hebben er een bar in gebouwd. En het was een geweldige binnenkomen. Ook voor iedereen die daar ook maar iets mee te maken had. Die was welkom. En uh, ja, van daaruit later hebben we er ook uh, lessen in gekregen. We gingen er op vrijdag ook heen om les te krijgen. Want het was niet alleen Jaap Mertos, maar de, de, wat ik al zei, adjudanten. Ik heb zelf nog iets gedaan aan, aan de communicatie wat betreft telefoongebruik. Uh, maar uh, vertel even over de opbouw. Want je zegt zo even simpel, nou we hadden een keetje... en toen hebben we een keten bijgekocht uit eigen middelen. En dat even neerzetten, maar... Ik weet op mens supreme, supreme dat je zoiets wil doen. Dan moet je mensen hebben. Ja, we hebben natuurlijk... Bij de reserve waren allemaal mensen die dus een eigen job hadden. Een van de, van, de, van de figuren daarbij, dat was Jaap Kerkman. Dat was de vroegere zoon van de wethouder. Die, die had iets met bouw. En die zei, joh, je kan niet zomaar twee keten tegen elkaar aanzetten. Er moet een tussenstuk tussen. Dat moet gelast worden. Daar hadden we ook weer een mannetje voor die dat kon. En zo hebben we dat met elkaar hebben we dat berekend en gedaan... want er moest sowieso drie meter sneeuw tussen kunnen, zei hij. Ik, het is nooit gebeurd, maar het had het ook gehouden ook waarschijnlijk. Nou, dan ga je verder kijken. En uh, dan moet het ook een beetje gezellig worden. We hebben er zelfs hele feesten hebben we erin gehouden. Maar het bleef toch, op alle dagen dat er op het circuit wat te doen was... was het een zaak van, we, hadden daar, we waren daar politiemensen... Dat is altijd een Ja, plek. maar ik kan me herinneren dat het toch een inloop was bij jullie. Want ging je naar het circuit toe, naar, binnen, of naar binnenterrein of naar de pits... dan was het altijd even bij de politie naar binnen lopen voor een kopje koffie. En het was hartstikke gezellig daar in die post. Dat geldt voor iedereen, de nieuwjaarsrecepties... Met de, de speech van Jelle Atma is, is, is uh, beroemd nou, geworden. Legendarisch waar. Ja, ja. maar daar ben ik helemaal met een je eens. En dat, ik denk dat dat ook het punt was. Kijk, als je zo'n chorus bij elkaar wil houden. in hun vrije tijd. want dat is wat we deden. we deden het in onze vrije tijd. dan moet je zorgen dat het natuurlijk aantrekkelijk wordt. Nou, een van die dingen waardoor het aantrekkelijk wordt. is in dat clubhuis het gezellig maken. Ja. ABC, dacht ik. Ja, dat is waar. We gaan weer even naar de muziek, Thomas. Oh. Ik zal u eens vertellen wat me onlangs is gebeurd. Ik kreeg opeens een hekel aan mijn baantje. Het hele lieve leven leek verwelkt en verkleurd. En verveloos en saai werd mijn bestaantje. Toen ging ik aan het zoeken in de grote maatschappij. Of dat er ergens anders beter werk zou zijn voor mij. Totdat ik opeens begreep bij intuïtie. Dat ik agent moest worden van politie. Ik liet me grondig testen door een hele knappe man, die deed in psychologische rapporten. Bij het binnenkomen bleek dat hij me kende bij mijn van. Hij zei tenminste dag, meneer de Korte. Hij stelde mij een hele massa vragen achterin. Toen zei meneer, ik zal het maar net zo zeggen als ik het meen. Ik vind u bij de hand, maar wat ik niet zie, dat is uw aanleg voor de roep. Politie. Ik gaf me niet gewonnen, nee, ik zette dapper door. En ik stapte naar meneer de commissaris. Ik vroeg hem om een zetel in het politionele koor. Met als het even kon, een goed salaris. Meneer de commissaris stelde ook al vraag na vraag. Waarop ik repliceren moest, al deed ik het echt niet graag. Maar wat kon ik anders doen in mijn positie? Omdat ik agent wil worden van politie. Heerlijke muziek, Thomas. Geweldig, heb je weer goed uitgezocht. De heren aan tafel hier zitten te genieten met brede glimlach. Zuldecorn te worden. Uh, goed uitgezocht, Thomas. Goed, uh, lieve mensen, luisteraars, uh, we zitten te praten met uh, links van mij, Willem van Duin, Jan Hollander, Gijs Beekhuis over de reservepolitie. Want ja, we hebben al een stuk geschiedenis gehad. Maar de Vereniging Reservepolitie Zandvoort... bestaat 50 jaar. Hoeveel mensen, want ik zie lijsten met namen... Eh, eh, we hadden 54 namen op een gegeven moment. Eh, Jan, kan jij eens een paar namen noemen, Dien? Want ik weet dat er op dit moment veel mensen... van de reservepolitie zitten te luisteren. eens nou, ja. een paar namen. Uh, Bertus Balladux. Jochem Blauwboer. Theo Bussing. Roel Bijster. Richard Koenraad. André Dekker. Het Disco... Willem van Duin, Henk Franke, Frits Geerts... Bert Gijzen, uh, Frits Hagen, Engel Hakkoff, Kees Harms... Jan Heesemans, Arie Herfst, Jan Hoekema, uh, Joop Hoogstraten, Piet Jauwkes, Jaap Kerkman... Piet van Keulen, uh, Boudie Baud, Keur, Ferdy Klaver, Dirk Klinkhamer... Piet van Koningsbrugge, Theo van Koningsbrugge... Jan Kooi, Abkoper, Engelkoper, Engel Koper, Jaap Koper... Kees de Koster... Gerard Kramer... Hetze Krakau... Kees de Leeuw... Henk Lefferts... Arie Loos... Omeaad Methorst... Leo Miezebeek... Junior, uh, senior... Bert, Bert Paap... Wouter Penning... Johan Peters... De Ruiter... Schaap... Schekkerman... Frans de Velde... Gerrit Verboom... Jan Vleeshouwers... Jan Westerman... Wouter de Wit... Kees Wijsman... Dirk van Zon... Nou, dat waren zo'n beetje alle namen van... Uh... En is uw naam niet genoemd, bel dan 023... Nou, er zijn er nog veel meer... Uh... 5730393. Want, lieve luisteraars, de heren zitten hier niet voor niets. Uh, 50 jaar, dat is een jubileum. Eigenlijk zou je al die koppen weer een keer willen terugzien. Je zou weer eens een keertje bij elkaar willen zitten... om even de herinnering op te halen... van wat er allemaal gebeurd is in die afgelopen 50 jaar... Het circuit, het strand, de duinen, het samen oefenen, de airbormers. Uh, jullie hadden altijd speciale evenementen. Ook de partners waren er soms bij. Uh, eigenlijk zou je elkaar weer een keertje willen zien. Is dat niet het geval, Gijs? Ja, dat is ook de bedoeling. Uh, we hebben een datum geprikt op 2 maart, dus op zondag. En dan willen we proberen op zondagmiddag tussen 2 en 4 om daar... Uh, gezamenlijk bij elkaar uh, te komen. En dat, uh, zeg nog een keer de datum. De datum is uh, 2 maart. Het is op zondag. En het is van 2 tot 4. En uh, we gaan... Uh, in ieder geval kun je opgeven via e-mailadres... of via, via telefoonnummers. Dat maken we nog bekend zo. En, maar ik zou het e-mailadres graag willen weten. Het e-mailadres kun je van mij krijgen... is G.beekhuis. En een Beekhuis met IJ. Dus eigenlijk ouderwetse lange IJ. En, en Muiden. A en Muiden ken ook, ja. Maar het is Beekhuis. En apenstraatje uh, casema.nl. Ja, en als mensen willen bellen? Als mensen willen bellen. Dat is uh, 023 uiteraard. En dan 57 195 90. Ja. En dan, uh, daar kun je opgeven. En we geven nog, uh, we doen het via Facebook geef eventjes uh, wat meer uh, gegevens rond. En, en, uh, maar ik neem aan dat jullie ook de adressen hebben... van de oudste leden allemaal. We hebben, zo, zo heb Jan het er net al een heel tijdje opgenoemd. Maar we hebben heel wat adressen. Maar er zijn ook uh, mensen die, zijn, die hebben Zandvoort verlaten. Die wonen ergens anders. En dat soort dingen. Ja, dat is uh, tegenwoordig met de wet op de privacy... is dat heel moeilijk achter te komen... waar die mensen nu zijn gebleven. En hopen dan... Via Facebook en via... Uh, wat doe je? Of wat ben ik? Of iets. Uh, is er nog zo'n site? En daar proberen we dan wat mensen bij elkaar te krijgen. En natuurlijk zijn de er met name uh, ook al overleden. Ja, ja, er zijn heel veel partijen. Kijk, in die 65 in die, uh, jaar zijn er heel wat mensen uh, overleden. En, en ja, dat, uh, dat is jammer. Dat, uh, ja. Daar heb je mee te maken als je zo, zo lang... Uh, maar 50 jaar is het waard om even weer bij elkaar te komen... elkaar in de ogen te kijken en herinneringen op te halen. Ja, dat is Klopt. sowieso, want die, die paar kwartiertjes... wat er nu bij elkaar zijn geweest, om er bij elkaar te zetten... daar hebben we zeker uh, 75% van de tijd alleen over uh, oude verhalen uh, gehad. En dat, uh, ja, dat was heel leuk. En we hebben natuurlijk nog wat foto's en dia's... die we dan uh, zullen projecteren, waardoor... Uh, Verhalen over zo langskomen. Jan, wat was jouw mooiste herinnering die je op circuit hebt meegemaakt? Dat was toch wel uh, met uh, het e-team. Wat, uh, wat is dat, het e-team? Dat was uh, toen het uit een serie die op uh, televisie werd getoond. Met uh, ja, die jongens die deden alles wat eigenlijk God verboden had. Maar uh, ja, die kwam uit Amerika. En ja, dat was zo'n gigantische happening. Die kwamen met een helikopter werden ze gebracht en nou, wij als uh, vrijwilligers op het circuit... Uh, moesten dat een beetje behappen met, uh, met Gerrit Schaap. en ja, Dat was gigantisch, hè? met een enorme uh, hoeveelheid uh, mensen die daar op afkwamen. En uh, ja, dat, dat was, uh, ja dat was wel iets bijzonders. En de Grand Prix. Uh, wat is in jouw ervaring met die Grand Prix geweest? Waar stond jij dan? Uh, Want dat, was... dat is bepalend om bij de reservepolice te komen... Dat je wel de mooiste plek had op het circuit. Ja, dat was meestal uh, langs de baan. Dat we daar dus inderdaad met uh, portefoons uh, gestationeerd. Maar wat was jouw voorkeursplek op het circuit? Uh, ja, toch wel op uh, de hunsenrug. Daar had je toch de prachtigste. Uh, daar zei je ook, uit... daar wil ik snaam. Ja, maar ja, dat was verschillend. Je werd ingedeeld hè. Dus je had mazzel, als Maar wie deed inderdaad... de indeling dan? Uh, dat deed uh, de heer Methorst of Schaap. Die oh. deelde je in en ja, dan werd je met het busje door Arie Herfst... of iets dergelijks, werd je naar de post gebracht via het binnenterrein toen de tijd. En ja, dat was gigantisch. Leunspakketje mee, mee en dan stond je erin? mee, drank mee en dan stond je dus met je kattelijke jas aan... stond je daar de hele dag op je, op je benen. En of het nou regende of gure stormwind stond... Uh, ja, nee, je bleef staan. Dat zou dus tegenwoordig niet meer mogelijk zijn, maar toen de tijd wel. En Gijs, waar stond jij op het circuit altijd? Ik stond nou niet altijd, maar ik stond het liefste in, in de Pitstraat. Want daar kwam iedereen tegen. En uh, ja, dat was een leuke, een leuke post. Maar uh, ook wel langs de baan, maakte niet zoveel uit waar ik stond. Maar de Pitstraat was mijn favoriete plek. En Willem, waar stond jij? Ik stond overal. <laughs> Want je werd gewoon ingedeeld en dan ging je staan en je, en je regelde de dingen. Ik kan nog wel iets vertellen hoor, iets grappigs. Hij, Gijs heb het over de Pitstraat, ik heb het straks al aangehaald. In Pitstraat staat op een dag tijdens de Grand Prix... met de hele grote man die daar de leiding had. Hoe heette die ook weer, Jan? Ecclestone. Ecclestone, ja. Meneer Ecclestone. Dat is een klein mannetje hoor. En, en meneer Terfsta, die toen al hoofdagent was... die werd daar neergezet met, met de bijzondere instructie van de heer Metto zelf... Er komt niemand door. Zelfs Sint-Nicolaas niet. Dat was niet tegen Doveman, worden gezegd. Meneer Terfstra was, zoals je wel hoort, was een Vries. En als ik tegen een Vries zegt, er komt niemand door... dan komt er ook niemand door. Wie komt daar aan? Meneer Eckelstone? Ja, maar ik heb hier de lijn. Niks mee te maken. Zegt de, Je komt er niet door. Mag niet. Ja, maar ik ben hier de paas, de Niks mee te maken. U komt er niet door. En op het moment dat dat gebeurt, geeft hij hem toch een lel... Die lel stond de volgende morgen met vierkante letters in de, in de telegraaf. Het was overigens Colin Chapman. Nou weet ik het weer. Ja. Ik was even in de war. Want die hebben een paar verschillende figuren gehad toen de tijd. Maar het stond in de telegraaf met grote koeienletters. Dat meneer Chapman was geslagen door de heer Terpstra. Het heeft nog jaren gespeeld bij ons. En we hebben er vreselijk om moeten lachen. Hebben jullie wel eens, Wat deed jullie met de Zandvoortse Jeugd? Die natuurlijk altijd, ik ook, onder het hek doorkroop... en zo het circuit gratis binnenkwam. Jullie ook als kinderen, jullie hebben dat ook gedaan. Uh, ging je daar tegen optreden of niet? Gijs. Nou, Eigenlijk niet, want ik zelfs als kind uh, ben ik daar ook altijd ingeflipt. En uh, dat hoefde ik eigenlijk niet. Mijn vader die zat toen de tijd uh, bij de Sierkamp, bij de IJs. En dus hij konden altijd het circuit in, maar het was juist... Spannend om dat uh, hek door te komen. Daar stond ook een brede politie. En een uh, gewone politie. Die gingen dan achter je aan. En dat was een sport om erin te komen. En als je er dan in was, dan ging je er gewoon weer uit. En dan probeerde je het weer opnieuw. En dat, uh, op een gegeven moment gaan die politieagenten van de Rijkspolitie... die toen de tijd in, uh, in het kostverlorenpark zaten... Uh, die, die, die begonnen je uh, te leren kennen. En gingen ze niet meer achter je aan. Dus moesten we weer wat anders bedenken. Maar moest je als reservepolitie daar ook op letten? Ja, de... we hebben... We hebben daar een periode gehad dat je daar zijdelings mee te maken had. Hè? Dat, uh, niet echt uh, jagen. Zo, dat, aan de buitenring, dat was uh, Rijkspolitie. En wij zaten langs de baan uh, eigenlijk binnenin. Eh, Jan, je hebt het wel meegemaakt, hè? Ja, maar inderdaad, wat gij zegt, het, was niet echt, het had geen hoofdprioriteit. Want dat was desorganisatie. Die moesten zorgen dat er inderdaad uh, daar mensen waren. Wij zorgden inderdaad voor de openbare orde en de veiligheid op het circuit en rondom het circuit. En dat was in feite onze taak uh, in die periodes. Nou praten we steeds over, over het circuit, maar ik weet dat als er een, een, een ramp was of een zoekactie in de duinen, dat jullie ook massaal werden opgeroepen, dan er is iemand zoek in de duinen uh, die het uh, eigenlijk niet meer ziet zitten, aan de slag. Uh, midden de nacht uh, zijn jullie op stap geweest. Willem. Ja, ook dat. En ik kan er wel iets aanhalen wat wel heel grappig is om te vertellen... want we hebben natuurlijk laatst hier op Zandvoort... hebben we weer die toestand met die Marokkaantjes gehad. En dat is keurig overigens door de politie opgelost... en ook door de vaders van de mensen uit Amsterdam... die hier naartoe gekomen zijn en die knapen onder handen hebben genomen. Prima opgelost. Wij hadden toen in de tijd Amsterdammers. Amsterdamse rotjongetjes die naar Zandvoort kwamen... en de mensen lastig gingen vallen... En die hadden zelfs de brutaliteit om op een gegeven moment te zeggen... na een zondag, we komen volgende week zondag weer. Dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. We hadden toen, laten we zeggen, een politiekorps van 48 man. Alle 48 reservisten werden opgeroepen. We werden op het bureau ontvangen door de adjudanten... die met wapenstokken klaarstonden en die zeiden... jongens, dit moet afgelopen zijn, we maken er vandaag een eind aan. Pak ze op. We zijn het dorp ingestuurd en... Het brak toen ze de, bij de, de firma Drommel in de Kerkstraat. de automaat, sigarettenautomaat van de muur rukte. en door zijn etalage naar binnen gooiden. Dat was het breekpunt voor ons om ze op te pakken. We hebben ze allemaal opgepakt. Ze werden op het bureau ontvangen door de heer Waardenburg en meneer Van Akooy. Dat waren hele grote, zware adjudanten. Broekriemen eruit, veters eruit, schoenen eruit. In de hokken werden ze gestopt. En maandagmorgen werd ik nog, om negen uur... stonden ze allemaal voor de politierechter in Arnhem. Klasse was dat. Hebben we ook meegemaakt en aan meegewerkt. Maar je hebt ook een zoekactie in de duinen gedaan, dacht ik. Ja, ik weet wel iets van een zoekactie. Bij aan het eind van de race kregen we een oproep er was een auto gestolen in het dorp. En die was waarschijnlijk het binnentrein van het circuit opgegaan. En, uh, dus, en wij zaten daar nog op het circuit, was einde race. Dus de hele meute ging naar buiten om het uh, binnentrein van het circuit... Uh, uh, uit te vegen om te zoeken naar die auto. Ik was de enige die binnenbleef voor de verbindingen. Ik kreeg uh, binnen enige tijd een bericht van, uh, van het hoofdbureau aan de Hogeweg dat er was iemand in de flat en die kon alles precies volgen... en die heeft ook de auto gevolgd die op het binnenterrein van het circuit was. En die werden door onze broerscollega's klimgereden. en dat was eigenlijk einde oefening. Alleen mijn collega's van de reservepolitie waren zo enthousiast bezig... dat er was geen, geen, geen, geen stem tussen te krijgen. En ik uh, probeerde via de radio steeds verbinding te maken. Ik zei het niet dat de uh, adjudant uh, Flip de Hoop uh, binnenkwam... En ik zegt, gij, wat is er allemaal aan de hand? Ik zei, nou, ik zet de jongens in buiten aan het spelen en ze luisteren niet. Ik ben het eigenlijk wel een beetje zat. Hij zegt, nou, laat ze lekker buiten spelen. Hij zegt, het is einde diensttijd, ga mij maar een borrel. En we wachten wel af als de jongens weer binnenkomen. En daar kwam natuurlijk na een half uur iedereen met de tong op zijn knieën binnen... om te vragen aan mij wat er allemaal aan de hand was. En dat, uh, ja, dat soort dingen, daar blijf je altijd bij staan. Uh. Leuk, hè? Ja, we gaan uh, weer uh, even naar de muziek. van Thomas de Jong, onze technicus en regisseur. Hij hoorde E-team en pront heeft hij in plaats van het E-team. Hartstikke goed, Thomas. Uh, iedereen is enthousiast over je. Goed, uh, lieve luisteraars, we praten over de reservepolitie van Zandvoort... en ik heb drie uh, zeer bekende mensen aan tafel. Gijs Beekhuis, Jan Hollander en Willem van Duin. En we praten even terug over de 50-jarige geschiedenis van de reservepolitie. En uh, nogmaals een herhaling, op twee maart aanstaande... Uh, komt er een reunie voor al de mensen die nog een warm hart hebben... voor de reservepolitie. van 2 tot 4 uur. En wilt u er meer van weten, bel Gijs 023-571-9590... zal straks nog een keer zeggen. En anders kunt u ook nu bellen naar de studio. We zijn hier uh, rechtstreeks in de uitzending. En het is 5730 393. U komt dan rechtstreeks in de uitzending... En de heren kunnen dan meteen uw vragen beantwoorden. Goed, de leuke dingen heb je meegemaakt. Jullie hebben ook nare dingen meegemaakt als reservepolitie. Er zijn verdrinkingen geweest. Er zijn zelfmoorden geweest. Dat soort dingen hoort ook allemaal bij het vakken, Gijs. Ja, ja, dat is heel vervelend. Dat hoort erbij. Daar heb, heb je ook een deeltje opleiding voor gehad. En net wat Willem ook zei. Je kon bij ons geen verschil misschien zien tussen een beroeps- en een reservist. En uh, ja, je bent hulpverlenend. Dus dan, dan moet de burger wel voor je op aankunnen dat je kunde bent in sommige situaties. En uh, ja, we hebben de brand meegemaakt in de Westerparkstraat. We hebben wat zelfmoord uh, meegemaakt. En mensen uh, die ernstige auto-ongelukken waar wij als eerste bij waren. En dat zijn uh, nou niet de dingen waar je vrolijk op terugkijkt. Uh. Maar jullie kunnen dan wel in het club, in, in, in het huis... Met elkaar weer over napraten en dergelijke. Ja, ja, maar, er was wel uh, opvang, uh, psychologisch opvang. Ja, er was inderdaad. Uh, op, op het bureau was inderdaad uh, de mogelijkheid om uh, met elkaar erover te praten. Uh, je ja, had toen ook. Ik hoorde Johan hollander. Een bedrijfsopvangteam. Die je inderdaad uh, dan verzorgde om, om die uh, ja, indrukken die je had, hebt gehad op dat moment. Uh, van uh, ja, het ongeval of de crash of wat je ook maar uh, gezien hebt... om dat uh, door te praten en uh, dat uh, te sturen en te begeleiden. Dat, uh, ja, dat was inderdaad uh, een goede ondersteuning in. Willem van Duin, een aanvulling. Ja. Ik kan daar nog iets over vertellen over de beroemde crash... of beruchte crash op het circuit. Uh, op het, uh... Welke crash? Want er zijn er wel vaker crashes geweest. Uh, ja, ik ben even de naam van de coureur kwijt. Uh... Willemsen? Willemsen. Dat was gebeurde op het, uh, bij de Oosttunnel. En het vervelen van dat ongeluk was... Hij, ver, hij, was niet alleen, hij verongelukte niet alleen. Maar hij zat in zijn wagen en verbrandde daar. Voor ons was het toen oervervelend... Dat, dan, dan zit je op een stuk communicatie te wachten die er wel was. Maar er was nog een coureur. Die was even ervoor in die flauwe bocht... Voor de, voor de tunnel was hij tot stilstand gekomen. Die man was aankomen rennen en trachtte ze Correga te redden. Vandaar ook die ellende met die, met die beroepsman die daar stond. Van de, of de man van de Boetje. brandweer. Lastig voor ons was dat wij dachten toen in ons communicatiecentrum... Dat, er, dat de coureur eruit was, maar de coureur was er helemaal niet uit. Dat was dus de tweede coureur die ter plekke kwam helpen. En dat zijn dingen die doen zeer... als je dan daarna daarvoor naar de rechtbank moet... je moet het gaan uitleggen... dan heb je toch een hele verantwoording... om te vertellen hoe het werkelijk zat. En dat hebben wij ook meegemaakt. En dan, dan ben je nog een dagen mee bezig... kan ik je vertellen. En het komt steeds weer terug. En het komt steeds weer terug, ja. Want uh, continu, er is nu een nieuw boek over het circuit uitgekomen... en er is weer een heel hoofdstuk gewijd... aan die dood ja. uh, van deze man. Klopt. Ja, ja, het is uh, recentelijk nog op televisie ook geweest. Ook in Engeland uh, werd er nog een herinnering aan besteed. Ja, en dat waren inderdaad uh, ja, toch wel indrukken... die uh, nu na 40 jaar ruim nog, nog steeds uh, helder voor de geest uh, staat. Ook uh, wij als, uh, als reservisten toen de tijd, uh, waar we Marsaal naartoe werden gestuurd, als uh, groep die toen de tijd op het circuit dienst deed om daar de mensenmassa's... die daar met ontstellend veel grote hoeveelheden daar op afkwamen... dat een beetje ja, te kunnen sturen. Ja, Dan gaan we gaan even van onderwerp veranderen. Uh, de herkenbaarheid van uh, de politie, reservepolitie... Uh, ik kijk even als, als oud-zandvoorter... Uh, als ik de politie tegenkom... wij kenden vroeger de politieagent... wij kenden de mensen van de reservepolitie als die in dienst waren en ergens bezig waren... dan uh, was het uh, eventjes praatje met elkaar en je kon het oplossen. Um, dat kan niet meer tegenwoordig. Ik uh, ken de agenten niet meer. Ze komen ook niet uit Zandvoort. Ik vind dat een gemis. Als jullie in dienst waren en jullie zeiden van... joh, je moet linksaf in plaats van rechtsaf... dan luisterde je ernaar. Want anders zei je van... ik ga wel even vanavond met je vader bellen. En dan was het opgelost. Um, die herkenbaarheid... met name de korpsreservepolitie... was heel erg groot. Want iedereen kende jullie. Ja, klopt. Gijs. Ja, het was, uh, dat is de bekendheid. Wat je wat, uh, sociale contacten... En, en je... een beetje... hoe moet je dat zeggen... Uh, servend verlenend weer. En, en je hebt... Uh, de sociale controle was uh, in het dorp ook veel beter. Ik heb zelf... Uh, Zeven jaar op dat strand rondgelopen. Uh, elke strandtentouder, dat kon je wel. En uh, elke zeiler kon je. En, en je wist uh, wat je aan, aan mensen had. En je kon ook mensen makkelijk, uh, makkelijk bijsturen. Als je dat niet kent, als je niet de plaatselijke bekendheid hebt, dan, dan, dan praat het een stuk moeilijker. Dus moet je eigenlijk praten met, met de wet in je handen. En dan ken je alleen maar links of rechtsaf. En een weg tussendoor, uh, dat bestaat er niet. En dat was in die tijd was dat wel. Er was altijd wel ergens een mouw aan te passen. En, en, uh, je kon uh, makkelijk met mensen praten. En nu ben je gewoon uh, als agent zijn, meer uh, aangewezen op je wettelijke voorschriften. Dit mag en dit mag niet. Ja, jammer. Uh, uh, de, tegenwoordig uh, spreken we steeds meer over verkeersregelaars. Eigenlijk deden jullie dat vroeger ook. Uh, jullie stonden ook op de hoek van de Tol en de Kostelorestraat... Ja. het verkeer ja. te regelen. En bij de uitgang van het circuit... Ja, we werden dus op dat punt allround opgeleid. En uh, ja, we konden inderdaad op dat moment eigenlijk alles uh, doen... wat uh, tegenwoordig zeg maar, door aparte groepen wordt gedaan. Ja, dat, uh, dat is jammer dat dat uh, ja, allemaal gedifferentieerd is. Het is, uh, is allemaal uh, ook aan opleiding aan wettelijke eisen uh, waar het aan moet voldoen... En dat is inderdaad uh, het manco wat je tegenwoordig hebt... ten opzichte van wat jij zegt, Pieter, van vroeger. He, de plaats op bekendheid. Uh, dat je inderdaad, uh, als je een, een, een richting aangaf... waar je naartoe moest, daar verdeed je dan he, Het respect was uh, groter als dat er tegenwoordig is. Ja, en jullie hadden ook, uh, om, door de kennis van Zandvoort... Uh, nog altijd zijn de klachten van de middenstanders van Zandvoort... als er een race is, dan wordt iedereen door... Zeg maar buitenlandse verkeersregelaars meteen naar Bloemendaal gestuurd. Maar als jullie er stonden en iemand zei: van ja, ik moet toch naar het centrum toe. dan zei je nou: ga je hier links en daar rechts en daar links en dan ben je er. Klopt. Jullie ja. kenden Zandvoort. Ja. ja, maar goed, mensen. ja, soms kregen we ook wel eens opdracht om te vragen naar een legitimatie. zodat ze konden aantonen dat ze in Zandvoort woonden. Maar ja, dat is je plaatselijke bekendheid. Eh, dat je inderdaad dan de mensen toch daarheen kon sturen waar ze. Ja, waar ze eventueel woonden of waar ze naartoe moesten. Dat je ze niet half Zandvoort doorstuurde. Nee. We gaan nog even naar de muziek. Middel of de Rood. En uh, met een leuk lied. Maar dat was meer voor de strandpolitie. Hè? Ja. De strandreservepolitie in de rotonde. Daar werd het gedraaid voor die kinderen die uh, weg waren. En gewond waren. En dergelijke. Heerlijk. Goed. Uh, uh, nogmaals mensen. We zitten in het laatste stukje van uh, de, de reservepolitie. Gijs Beekhuis tegenover. Me. Jan Hollander. Daarnaast Willem van Duin. Want uh, er komt een reunie. Vertel me nou eens eventjes... Hoe stel jij je die reunie voor? Jullie bestaan dan 50 jaar en je hebt gezegd twee maart ga je dat organiseren inmiddels van 2 tot 4. Neem partner mee, want die kennen elkaar ook allemaal. Uh, ze kunnen bellen 023 57 19590. Hoe stel jij je die reunie voor? Je komt er binnen en dan is het elkaar op de schouders slaan. van... Hoe is het met jou? Er zijn allemaal oude koppen geworden, oude mensen geworden. Wat ga je doen op die middag? Jan Jan Hollander, die weet dat. Jij hebt het programma al in je hoofd zitten. Nou, dat heeft Gijs eigenlijk. Dus oh, dan gaan, we grijs. Grijs door. dan gaan we naar Gijs. Daar gaan we naar Gijs. Het is lekker lijkt wel als we bij de reservepolitie zitten. <laughs> nee, hij, nee, hij. nee, In ieder geval uh, we willen wat, wat dia's en wat oude foto's hebben we. En, en uh, waar ik bijna uh, van overtuigd ben dat, uh, dat de gezelligheid en de verhalen automatisch boven komen. Want dat komt. Uh, Tussen ons drie ook al gewoon iedere keer allemaal naar boven de oude verhalen. En uh, ja, dan ga ik gewoon even gezellig uh, wat drinken. En uh, ik zou het een en ander wel uh, uh, een, uh, een schop in de goede richting geven. Even op z'n uh, gezicht gezegd. En ja, dat is het. En dan kijken hè, of daar als dat uh, geheel voor herhalend uh, vatbaar is uiteraard. Het loopt in, in het dorp grondst het al jaren van uh, wanneer komt die reunie en wanneer is de reunie. En maar het, het gaat nu gebeuren. Het gaat nu gewoon. We, hebben, uh, we waren toevallig uh, uh, bij een afscheid van, van een collega bij de gemeente. Uh, en uh, dan kregen we weer de verhaal, uh, vraag voorgeschoteld. Die hebben gezegd, nou geen gezeur meer. We gaan nu gewoon een reunie in elkaar draaien. En we zien wel hoe het allemaal bij elkaar komt. Ja, en je bestaat ook nu 50 jaar. Ja. Het, uh, het is het moment. Overigens, ik krijg onder mijn handen nog even geschoven... ook het telefoonnummer van Jan Holland. 023-571-7225. Ik ga het nog een keer zeggen. 023 571 7225. Dan krijgt Jan aan de telefoon. En dan kunt u zich aanmelden. En heeft u vrienden... Of, of dergelijke die ook bij de reservepolis hebben gezeten... en die het niet weten... Uh, dan kunt u het ook uh, hen even doorgeven. Gewoon Jan bellen, of Gijs bellen, of Willem bellen. Ze staan al drie in het telefoonboek. En uh, dan gewoon je aanmelden. Ja? Yeah? Zeg het maar, Jan. Wat, uh, jij zit te zwaaien. Ik... Uh, nee, hoort... Nee, wij staan niet in het telefoonboek. Je staat niet in het telefoonboek? Nee. Ja, maar je e-mail is wel bekend. Ja, ja dat is Hollander. Uh, JF Hollander. Casema.nl ja. dus, uh, Ook daarop kan men uh, eventueel uh, op uh, zich aanmelden. En dan houden wij, Gijs en ik en Willem, we contact om in ieder geval al die aanmeldingen eventueel te, te sturen en uh, goed. structureren. Goed, beste mensen, luisteraars, we komen alweer aan het einde van het programma ZFM Oud Zandvoort. Uh, ik wens in ieder geval jullie drieën, Gijs, Jan, Willem hele goede jaarwisseling. Doe voorzichtig met vuurwerk. Jawel Gijs, je moet voorzichtig zijn met vuurwerk. Hij zit nee te schudden. Doe het gecontroleerd. Laat ik het dan zo zeggen. En ik wens jullie een fantastische receptie op 2 maart. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van de geschiedenis hier van de reservepolitie. Ik wens jullie een heel voorspoedig en vooral gezond 2014 toe. Thomas, jij enorm bedankt Graag gedaan. Voor je werk. Volgende week weer, Thomas? Huwelijk. Goed zo. Luisteraars, ik wens u een heel fijne weekend toe.